Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het, het NOS-journaal. Philips heeft nu zo goed als alle consumenten elektronica verkocht. Het Japanse FUNAI koopt voor 150 miljoen audio, video en multimedia producten... zoals CD en MP3 spelers, DVD spelers, koptelefoons en andere accessoires. Vorig jaar werd de productie van televisie al uitbesteed... Philips gaat zich richten op gezondheid en duurzaamheid. Het concern heeft in het vierde kwartaal een netto verlies geleden van 355 miljoen euro. Dat is het gevolg van de boete die Brussel vorig jaar in het bedrijf heeft opgelegd voor verboden reisafspraken. Over het hele jaar gezien maakte Philips wel winst. Rond deze tijd doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in het liquidatieproces. Tegen de rest van de verdachten is levenslang geëist. Het proces heeft vier jaar geduurd en voor het eerst heeft het OM een deal gesloten met een crimineel die een moord op zijn geweten heeft. Kroongetuige Peter Laes. De burgemeester van Den Haag van Aartsen noemt het jammer dat koningin Beatrix op termijn uit de stad zal vertrekken. We zagen haar hier geregeld en ze was bij de inwoners enorm geliefd. Den Haag is en blijft volgens Van wel de Hofstad. Zowel Huis ten Bos als het werkpaleis Noordeinde liggen binnen de gemeentegrenzen. Na 30 april zullen Willem-Alexander en Maxima voorlopig op landgoed De Horsten in Wassenaar blijven wonen. Te zijner tijd zullen ze verhuizen naar Huis ten Bos. Beatrix verhuist naar Drakenstein in Lagevuurse. Het kabinet komt vanochtend in een extra ministerraad bijeen om het aftreden van koningin Beatrix te bespreken. De troonswisseling is het enige onderwerp op de agenda. De bewindslieden moeten besluiten nemen over de organisatie rond de troonswisseling... en over praktische zaken die de komende tijd spelen. Zo moet worden gekeken naar de staatsbezoeken en officiële bezoeken die gepland staan. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zal speciaal worden belast met de voorbereiding van de troonswisseling. Mogelijk wordt er nog een andere minister bij betrokken. Het weer... Het is bewolkt, in de loop van de middag gaat het regenen en de maxima liggen rond de 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANDB. In de randstad vielen ze op de A9 Alkma-Amstelveen bij Batuverdorp 3. De A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 2 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland bij Moordrecht 2. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Leusden 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 is out last night but it's late and i'm trying not to sleep cause i know Affection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody. 5 daylight en daarvoor evelyn champagne king en love come down oh, hè. En dit je het is 11 over 4 de zondagmiddag van Zandvoort, je luistert zondag in Kennemerland op cfm standvoort meneer kijkt u alstublieft uit en meneer en dame kijkt u ook eventjes uit want het kan glad zijn buiten er lopen net twee mensen langs en die gingen bijna onderuit dus let even op. Meerdere delen van Zandvoort zijn behoorlijk glad. Dus hou daar rekening mee. Net voor uh, vieren hadden we Roy van Buringen aan de lijn. Die gaf zijn mening over de Watertoren. Jij zei: Wat moet je daar nou mee? En Roy heeft erop gereageerd. Dan zeggen ze: Een kenmerk van Zandvoort. Ik heb net boven ook even gevraagd: Wat vinden jullie nou van de Watertoren? De een zegt: Het is een kenmerk van Zandvoort. En de ander zegt: Weer omgooien en een flat bouwen. Kijk, zo zijn de meningen heel erg verdeeld. Nou, wil je wel het, uh, het behoud van de Watertoren steunen? www.petities24.com slash red underscore de underscore Watertoren underscore dus www.petities24.com slash red underscore de underscore Watertoren underscore om je, water, je handtekeningen te, te, te geven voor de Watertoren. Hey, uh, de eerste vakantie die er nu uitkomt of aankomt in de week van 19 februari gaan er in Zandvoort leuke dingen gebeuren. Speciaal voor kinderen. Namelijk de Kids Adventure Week. Kinderen kunnen daar van alles doen. Waaronder een, een, een DJ-workshop volgen hier bij CFM. Lijkt je nou leuk? Of ken je iemand die het leuk lijkt om een DJ-opleiding te gaan volgen? Een DJ-workshop. 19 en 21 februari van 12 tot 2. Een DJ-workshop hier bij CFM. Met eerst uur gaan de redactionele werkzaamheden plaatsvinden. Boven hier bij CFM. En daarna. Gaan we de zender op en gaan we echt dat uitvoeren op de radio. Oh, dat klinkt dat. Dus 19 februari en 21 februari van 12 tot 2. Geef je dus op. Er is plek voor 5 kinderen aanmelden via marketing.vvsanvoort.nl Heb je nou meer ervaring met radio? Is er nog iets leukers? Namelijk 22 februari, dat is dus de vrijdag... van 11 tot 2 gaan we echt een echt programma van ZFM overnemen. ZFM Lunch. gaan we helemaal maken samen met kinderen... Van 12 tot 2. We gaan eerst een uurtje voorbereiden. En je mag zelfs een bekende de interviewen. Is dat eventjes leuk? Klinkt heel erg leuk. Ik Ook aanmelden doen. via marketing.vvzandvoort.nl Zometeen nieuws over um, dansen. Je kan namelijk heel goedkoop gaan dansen. En het schijnt er heel erg leuk te zijn, zometeen daar meer informatie over. Twee tussenstanden in de Eredivisie, Aldo. Ja, dat is uh, Fijner tegen Groningen, staat het nog 0 tegen 0. En Utrecht tegen Willem 2 staat het 2-0. Gisteren kwam hij langs in Café 4 bij Braatje Plaatje. En we hadden hem goed hoor. Hier is Third World op CFM. Van Zandvoort ook op tv. Zie je Ben, Test tv op kanaal 45? Zondag in Kermeland. Zondag in Kermeland. Je, je blijft de toekte. Met Carly Ray Jefferson, Discus. Uh, meerdere mannen kan verblijden, hoor. Met een kusje van Carly Rae Jepsen. Haar nieuwe disc is op CFM. En voor Third World en Now That We Found Love. Dansen. Hou jij van dansen? Ja, ik hou van dansen. Ja? Ik heb ook een paar jaar gedanst. Ja, breakdance, toch? Ja, uh. ja, ja, ja, oké. Okay. Nou is er in Sanford ook een, iets nieuws, ook iets leuks, volgens mij. Want... Er worden namelijk dansavonden speciaal voor mensen... die in het verleden dansen hebben geleerd. Die worden georganiseerd en die willen nog graag nog een stapje hoger. Dus we moet even alles oppakken om een stapje hoger. En daarna, daarbij komt ook nog bij dat uh, ze bereid zijn om mensen te helpen... om het programma dat zij destijds geleerd hebben... te herhalen tijdens deze dansavond. Nou, het is bij uh, uh, Rob Doldemond... De mensen hoeven natuurlijk niet bij ons op les gezeten te hebben, zo zeggen ze. Gewoon gezellig weer een avondje uit in een gezellige dansschool met gediplomeerde dansleraar. De entree is maar 5 euro. En, um, Ja, ik vind het wel, vind het wel leuk. Een avond begint om 8 uur en de zaal zou open zijn van uh, half acht op is hier in Standvoort. Zullen we even kijken wat uh, de mensen, of de mensen in Zandvoort twitteren? Even oh, kijken of er nog leuker. wat leuks is getwitterd. Zo zegt Zara. Onder de twitternaam ladies 023 zal ik de Zandvoortse go foto's gooien. Snap ik niet. Nee, maakt niet uit. Nou, zal en Ruben.nl die zegt door naar de finale van de talentactie Wanna Race... van de Suzuki Swift Cup op, op naar Zandvoort op 2 maart. Nou, van harte. Voor de rest veel nieuws over die, uh, die man die ging driften <laughs> op het raadhuisplein... met zijn auto bij de rondonde. Die man is ook zijn rijbewijs kwijtgeraakt... Um, Jules van den Berg, die zegt, klaar met leren zometeen met familie naar Zandvoort en borrelen bij Tijn Akersloot. Lekker zeg. Ah, mag wel komen? Ja, mag wel komen. Rianne Scheffer, we are ready, but is Zandvoort ready? Ha, ha, ha, ha. Vazzo. Snap jij hem? Hij denkt uh, Zandvoort toch te maken. Denk oh ja. Nou, op zondag afstappen in Zandvoort. Weet je. <laughs> en Frank Moisson, die loopt lekker in Zandvoort in de zon, de lente lonkt. Lekker zeg, de lente longt. Ik vind uh, dat uh, Frank positief is vandaag. En daar moeten we het zeker bij houden. Op naar de lente, op naar de zomer. We gaan een mooie zomer tegenmoeten, hopelijk. Met heerlijke muziek. Ik zal zometeen even een voorproefje geven, hoor. Met zomerse muziek. het komt er namelijk aan met Stars. En dit is ook een heerlijk liedje van Bluff. van Zandvoort, zondag in Kemmeland. Met niets dan dit. Doe je jas uit. Maak je haar.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 You. He's explaining the way I'm feeling For all the jealousy I caused you This state's the reason why I'm trying to hide As for all the things you taught me It sends my future into clearer dimensions You'll never know how much you hurt Ik ja. Simply Red. Stars. Alle vijf. Eén tussenstand in de eredivisie. Albert Jan Vos tegen Aldo Moraal. Andersom hè? Oh ja. Welke wedstrijd wordt er nu gespeeld? NEC tegen S.O. Groningen. Oké. Okay. Dus uh, Aldo tegen Albert Jan. En ik krijg net een berichtje van hem. Sterkte met NEC zegt. Ja echt? Oké. Okay, maar uh, okay. ik zie een biertje tegemoet voor mezelf moet ik zeggen. Lekker. Een biertje. Mm.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 Desde que tú tu te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque i tengo el alma, yo r a, p o c y, casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, n te digo con mi m que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. a, i d e b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 Punt. Mooi zeg prachtig liedje van Aerosmith. En I don't wanna miss a thing op ZFM. We hebben weer een nieuw speeltje ontdekt op onze iPhone, namelijk Vine. Het is een nieuw programma dat je kan downloaden. En Vine is een, is een app waarbij je 6 seconden maximaal een filmpje kan posten. Dus je neemt iets op. Maximaal zes seconden. En dat zet je dan op Facebook of op Twitter. En we hebben dat net gedaan van de ZFM Studio. En wil je, hem nou, wil je het filmpje nou zien via Vine? Kijk dan even op mijn Twitterpagina. Dit is twitter.com. En mijn Twitternaam is um, Rudy023. Dus Rudy023. En dan bekijk even de Vine. Het kleine filmpje van de ZFM Studio. Verder is CFM Zandvoort ook weer te zien via de webcam www.cfmzandvoort.nl slash cam. Dus CFMZandvoort.nl slash cam. En eerder in de uitzending had ik het over de CFM Carnaval uitzending in Café op 9 februari 2013. Van 5 tot en met 9 zal ik samen met Roy Verburing en Roy Haldeman een carnavalsuitzending uitzending maken. live vanuit Café 4. En daarna, dus na 9, is er ook echt een Carnavalsfeest. 9 februari. Wij zijn nog op zoek naar mensen. Die weten hoe carnaval vroeger in Zandvoort gevierd werd. Dus weet jij, of ben jij iemand die weet hoe carnaval is gevierd in Zandvoort? Of misschien vier je het zelf nog? Laat even weten aan ZFM Zandvoort. Redactie at Dus redactie at Ik neem ook even een kijkje op de nieuwe Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Facebook.com ZFM tussenstand in de Eredivisie, Aldo. 1-0, Frank Zijn. Oh, ik proef Weetle. het biertje ik proef het biertje Hoeveel het biertje van jou aankomen. Oh. Die weddenschap, die ga jij ja, toch het afsluiten, denk ik hoor. Oh. NEC thuis, tegen Groningen. Van de Eide. In de tiende minuut maakt de 1-0. E We houden je op de hoogte. De beste James Bond plaat ooit gemaakt, wat mij betreft. Skelet is night. En a license to kill. Baby, but you were the one who tried to run away. Van het hitje hoor, denk ik in uh, 2013 Lawson en Standing in the Dark op ZFM. Zometeen, leuke, nieuwe muziek van Ape Not Mice, talentvol beentje. Where'd You Wanna Go hoor je zometeen. En dit is ook zo mooi. Oh, een van de beste artiesten aller tijden, dat kan ik geruststellen. Hier is Andrew Gold. And never let her slip away. I talk to my baby on the telephone distance. Go, but it doesn't seem to matter to my heart. I know that I love her. I'm hoping that I never recover Cause she's good for me, and it would really make me happy to never let her slip away. She's good for me, and it would really make me happy to never let her slip away. I You Wanna Go. Leuk talentvol bandje van uh, Ape Not Nice. En daarvoor Andrew Gold en and Never Let Her Slip Away. Tot zover deze zondag in Kenmerland. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie. Alle fijne werkweek. Ja, dankjewel. jou ook uh, veel plezier met je de stage, denk ik. Dankjewel. Ja, ja, ja. ja ik ben, ik ben toen aan vakantie. Lekker gewoon even. Ja, Ja. Helaas heb ik dat nu. Nee. doorwerken. Pikkelen. Jou ook een hele fijne werkweek. En tot volgende week. This is the Tien,